7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal een feestelijke ontvangst op Schiphol voor de hockeymannen. We spreken met Sander van Horen vanuit Syrië over de aanstaande vredesconferentie. De voorbereidingen van die conferentie verlopen moeizaam. Dat hoort u nu al in het NOS Journaal met Dorot Negens. Ja, de aanloop naar de vredesconferentie over Syrië gaat inderdaad moeizaam. Er is ruzie over deelname van Iran... VN-chef Ban Ki-moon had Iran uitgenodigd om woensdag mee te praten in Zwitserland. Maar de Syrische Nationale Coalitie is tegen en dreigt weg te blijven. De coalitie strijdt tegen de Syrische president Assad en Iran steunt hem. De VS vindt dat Iran alleen mag meedoen als het land een overgangsregering in Syrië steunt. De Verenigde Staten maken zich grote zorgen over de situatie in Oekraïne. De regering moet gaan praten met de oppositie en de oproerpolitie terugtrekken uit het centrum van de hoofdstad Kiev, zegt de VS in een reactie op de rellen van gisteren.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 In de buurt van Lelystad is gisteravond een ijzeren voorwerp door de vloer van een trein geslagen. Geen van de 150 passagiers raakte gewond de politie. In de trein zaten rond de 150 passagiers en er is niemand gewond geraakt. De gestande passagiers zijn uitgestapt en zijn met bussen...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 Het weer is overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de ochtend neemt de kans op zon toe. Temperatuur loopt uit een van 4 graden in het noordoosten tot zo'n 7 graden in het zuiden. En ook morgen afwisselend wolken, wat opklaringen en soms wat regen. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met inmiddels 13 files, net geen 40 kilometer bij elkaar. Dat is allemaal heel normaal voor dit tijdstip. Niet veel bijzonderheden, behalve dan een aanrijding op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij Deventer-Oost en daar staan een file van 5 kilometer. Op het spoor hebben ze te maken met vandalisme nog altijd en in steeds heviger mate. Daar hoort nu Mark Robin Visser zo duidelijk ook. Tom de Ridder, nu even niet voor de ondernemers, maar voor hun medewerkers.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 Parklijn. Een hoop gesteggel in de aanloop naar de vredesbesprekingen over Syrië. Het leek VN-topman Ban Ki-moon een goed idee om Iran uit te nodigen. Iran zal een positieve en constructieve rol spelen in Montreux. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederic de Jong en Marcel Ooster. Maar de Syrische Nationale Coalitie moet helemaal niets hebben van de aanwezigheid van Iran op die conferentie. En ook de Verenigde Staten zijn uiterst kritisch over deelname van Iran. We gaan naar Syrië, naar Sander van Hoorn, die is daar op dit moment. Sander, willen de Syrische Nationale Coalitie en de Verenigde Staten dan helemaal geen rol voor Iran? Nou. Ze willen wel een rol voor Iran, maar dan alleen als Iran zich neerlegt bij het feit dat uh, er een overgangsregering moet komen. En dan als het aan de Amerikanen ligt, het liefste ook nog uh, met het feit dat Assad daarin geen rol zal spelen. Kijk, het probleem van die onderhandelingen en met wie daar aan tafel zit, is dat je moet bepalen hoe sterk de beide kanten mogen zijn. Uh, de Syrische regering die voelt zich sterk, die zal zich zeker gesterkt gevoeld hebben ook door het feit dat Iran daarvoor is uitgenodigd en uh, meteen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 Nou, ze weten dat Iran daar uh, vrij sterke ideeën over heeft. Iran was natuurlijk niet bij die eerste conferentie waar er gesproken werd over zo'n overgangsregering. Uh, dus ja, dat, dat uh, het spel aan de onderhandelingstafel gaat bepalen, dat is wel duidelijk. Nou begint inderdaad woensdag die uh, bijeenkomst in Montreux in Zwitserland. Er was natuurlijk lang onzekerheid over, maar hij lijkt dus door te gaan. Is er in Syrië hoop op vrede? Nou ja, dat zal na uh, het spel wat vandaag gespeeld wordt wel weer even wat uh, minder worden. Zo de überhaupt hoop is geweest hoor. Want iedereen is natuurlijk heel sceptisch. Maar duidelijk is dat uh, de Amerikanen en de Russen eerst met elkaar weer bij elkaar moeten gaan zitten. Om te kijken hoe ze dit probleem oplossen. Want Iran is nu uitgenodigd, heeft geaccepteerd. Maar de oppositie die dus onder druk van de Amerikanen had gezegd dat ze zouden meedoen aan die conferentie. Die moeten we eerst bij uh, betrokken worden. Want anders dreigt er woensdag helemaal niets te gebeuren natuurlijk. Ja, eh, voelt Assad zich trouwens nog gesterkt door het feit dat het Westen een nog grotere afkeer heeft van de aan- Al-Qaeda gelieerde opstandelingen dan aan hem? Ja, dat is wel een soort schwong waar eh, Assad nu in lijkt te zitten. Die is begonnen met eh, dat akkoord over de chemische wapens. Eh, die komen hier zo druppelsgewijs. Eh, binnen in Latakia worden daar verscheept. Dat, dat heeft hem, lijkt het in de ogen van de Syriërs... Uh, die achter Assad staan, Salon V uh, gemaakt. En uh, dat de westerse inlichtingendiensten met hem lijken te praten... over het bestrijden van elkaar, de achtige groepen. Ja, dat, dat sterkt dat soort mensen alleen nog maar meer in die gedachte. Assad, die heeft het idee dat... Een van de dingen die hij kan winnen door deel te nemen aan die conferentie in Zwitserland, dat is dat hij weer met het westen rond de tafel zit. Dus ja, dat, dat is nogmaals ook weer het probleem bij die conferentie. Zodra Assad het idee heeft dat hij erbij wint, heeft dus de oppositie grotere problemen om mee te doen, omdat zij het idee hebben dat ze er automatisch door verliezen. En de kans op een uiteindelijk resultaat, maakt het dat dan groter of kleiner? Ja, vraag stellen is een antwoord ja, ongeveer. Hè? Kleiner, ja. Nee, ja de, de, niemand, niemand die ervan uitgaat dat, dat het iets oplevert. Eh, want de, de oppositie heeft ook nog weer eens het nadeel dat ze eh, maar namens een heel klein deel van de strijdende partijen in Syrië spreken. Dus het is heel erg makkelijk om heel erg cynisch te worden. Ja, een positieve noot zou je nog kunnen zeggen. Het is het begin van een proces eh, wat uiteindelijk zal leiden tot, eh, tot vrede misschien bij de Syrië 5-conferentie. Dat, dat is een beetje de stemming die de Amerikanen en de Russen proberen te creëren. Maar goed, op dit moment zul je dat soort optimisme... ...in Syrië zelf heel weinig tegenkomen. Te ja, Sander, het is misschien lastig voor jou in te schatten hoor... ...maar wat, wat heeft Nederland daar te zoeken? Nou zijn ja, ook Nederland gaan meepraten... Ja. Nederland eh, is natuurlijk een van de partijen die in het verleden bijvoorbeeld... Eh, in de achterkamertjes een soort bindmiddel zou kunnen zijn. Het is een bondgenoot van Amerika, ja. Wat heeft Nederland uit te zoeken? Er zitten heel veel landen bij die eh, op de achtergrond misschien een kleine rol spelen. Eh, een kleine rol, zeg ik. Want de grote rol die zal gespeeld worden door de Syrische regering, de oppositie... als ze al aan tafel zitten. Amerika, Rusland. Ja, en Iran, als ze erbij zijn. Dat zijn toch echt de landen waar iedereen naar kijkt. Ook Nederland, als ze daar rondlopen noemde al even die chemische wapens. Jij bent op dit moment in de stad Latakia. Daar worden die chemische wapens Syrië uitgebracht... om in internationale wateren te worden vernietigd. Hoe verloopt die operatie? Ja. Nou ja, tot nu toe goed. Met een kleine vertraging is de eerste transport binnengekomen. Maar goed, ik heb die weg uh, gisteren gereden, die je moet rijden vanuit Damascus. En uh, dan kom je langs Homs. En vanaf Homs tot aan de kust, tot aan Datakia, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. En daar, daar zit hem ook een beetje het probleem. Die eerste lichtingwapens. Die kwam namelijk uit Homs. Dat, dat was zeg maar het makkelijke deel van de operatie. Nu gaan we het hebben over grondstoffen voor wapens... die komen uit andere delen van Syrië, uit het noorden bijvoorbeeld... uit de buurt van Aleppo of uit de buurt van Damaskus en ten zuiden daarvan. Ja, die weg heb ik dus gereden. En dan merk je dat het eerste stukje van de weg al, al wat, wat linker is. Uh, daar is wat meer aan de hand. Daar wordt langs de weg gevochten. En die gevechten die zorgen er nog altijd voor dat uh, die weg soms afgesloten is. En je zult denk ik zien dat bij de volgende delen van dat. Het transport van die chemische grondstoffen, uh, Syrië uit... dat daar pas echt de problemen en dus ook de vertraging gaat ontstaan. Hmm, dankjewel, correspondent Sander van Hoorn. En later deze uitzending hebben we nog een reportage... over deze chemische wapens en de afbouw ervan. Ja. De Nederlandse mannenhockeyploeg keerde gisteravond terug op vaderlandse bodem. Verlopen zaterdag won Oranje in New Delhi de eerste editie van de Hockey World League. In de finale werd Nieuw-Zeeland met maar liefst 7-2 verslagen. Verslaggever Tim Steens was gisteravond op Schiphol. Het is zondagavond uh, op Schiphol. Uh, het is vrij rustig hier bij de aankomsthal... waar we in afwachting zijn van de Nederlandse mannenhockeyploeg... die in New Delhi in India de Hockey World League hebben gewonnen... En daarom worden gehuldigd door de Nederlandse Hockeybond. Veel supporters zijn er niet, wel een aantal dames. En ik ga ze even vragen wat zij hier uh, doen en op wie zij wachten. Oh, yep. <lacht> hier een aantal dames. Uh, op wie wacht jij? Ik wacht op Jeroen. Jeroen, Welke Jeroen? Hertsberger. Okay. Heb je het er nou een beetje kunnen volgen in India? Uh, ja, ik heb wel veel wedstrijden gekeken. En voor wie kom jij? Ik kom voor Woutje Jolie. Oké, okay. En? ja ook wel veel contact gehad dus, uh... en hoe heb je dat contact gehad telefonisch of via Skype of uh, ja Skype nee Skype eigenlijk niet FaceTime <laughs> dat deed het heel goed en uh, gewoon gebeld ja en hoe heeft hij het gehad daar ja hij is heel erg blij met de gouden medaille dus uh, hij heeft het uh, heel goed gehad ja weer een tijd hè dat we goud wonnen dat zeker uh... dat mocht wel weer een keertje ja. en jij ik kom voor Fountain Verga Okay. Die heeft niet meegedaan, hè? Die heeft niet meegedaan, nee. Dus ik kom hem even mooi opvangen hier. En, uh, maar hij heeft het volgens mij heel goed gehad. Veel voor zichzelf getraind. Teamgenoten aangemoedigd. En volgens mij heeft het geholpen. De oude plakkers binnen. En jij? Ik uh, ben er voor Rogier Hofman. Okay. En die heeft ook een uh, goed toernooi <laughs> gespeeld. Wedstrijden gingen lekker. Vooral eigenlijk gisteren goed gespeeld. Nog gescoord. Dus dat is altijd een leuke afsluiter. Om dan uh, in de finale die je wint uh, ook nog uh, te scoren. Dus uh, die was ook helemaal blij. En dan eindelijk na een dik uur wachten gaat de schuif weer open en komt als eerste bondscoach Paul van As naar buiten. En daarna alle spelers met de gouden medaille om hun nek. En dus even aan de man van het toernooi vragen, de beste speler van het toernooi, Robert Kemperman, hoe hij het toernooi heeft ervaren. Ja, het was een schitterend toernooi. Uh, mooie stappen gezet met z'n allen en uh, ja, uiteindelijk uh, een keertje goed afgesloten. Hey, en verder nu? Kan je nog op vakantie? Of moet je weer gelijk gaan trainen met Kampong bijvoorbeeld? We hebben nu twee weken vrij, tenminste ik met Kampong. Uh, een aantal gaan geloof ik ook alweer uh, deze week alweer, uh, naar het buitenland om te, voor te bereiden. Dus nu even twee weken vrij en dan uh, sluit ik weer lekker aan. De hockeyers zijn weer terug met een gouden medaille. U leest er meer over op onze website nos.nl. Kwart over zeven. Ondanks de wintermaanden neemt de stroom vluchtelingen in het zuiden van Italië amper af. De eerste drie weken van dit nieuwe jaar zijn opnieuw zo'n 1500 immigranten uit zee opgepikt. Voor een aantal van deze mensen is Italië de eindhalte. Ze eindigen in de gebrekkige opvang op straat of in gekraakte kantoorgebouwen, zoals in Rome. Via corta ligt vlakbij het centraal station van Rome. Oud pand van het ministerie van Financiën. En als je binnenkomt, dan kom je onmiskenbaar binnen... in de hal van dat kantoorgebouw, wat helemaal leeg staat. En waar op dit moment vluchtelingen uit onder meer Eritrea zich gevestigd hebben. Met eigenlijk geen idee waar ze nu naartoe moeten. Kibrom. Ja, ben Kibrom. Dat is de kamer van een van de immigranten hier, op de zesde verdieping. Kalkplaatje, een bed... Straalkacheltje. How old are you? 31. 31, ja. Je bent een tijd in Nederland ook geweest. Ja, ik ben in Nederland. Ik ben zeven maanden in gevangenis. Uh, Alphen en Rijn. ik ben terug uh, naar Italië. Zeven maanden in Nederland doorgebracht. In de gevangenis in Alphen aan de Rijn. In de gevangenis ook in Utrecht. Omdat zijn vingerafdrukken herkend werden door de Marseusee in Nederland. En hij is het uiteindelijk ook weer teruggestuurd hier naar Italië voornamelijk omdat hier zijn asielaanvraag loopt en hij dus niet in Nederland kon blijven. Hoeveel mensen wonen hier? 400 mensen. En ja. why are you not leaving? Why are you staying here? Nou, because I am obliged to live here because of my fingerprint. I have my finger, my first fingerprint in Italy en Italy have the responsibility for me. Ja, dat is het probleem waar de meeste mensen hier zitten. Misschien in een land terechtgekomen waar geen werk is, waar het economisch belabberd gaat, dat mensen hier waarschijnlijk nooit aan het werk zullen komen, maar wel Italië als eerste land van binnenkomst hebben hier zijn hun vingerafdrukken genomen, dus we moeten hier maar wachten. You can, you can say, you, can, you can call it refugee camp. We are this in this place, We are just waiting for asking our human rights, our rights of refugees. Lopen een beetje hier door de gangen van dit Italiaanse kantoorgebouw heen, met op de muren de nummers geschreven van de kamers waar mensen in wonen. En wat deze mensen allemaal gemeen hebben is dat ze allemaal op een of andere manier... Lampedusa overleefden in het eiland waar de vluchtelingenbootjes binnenkomen. En op een goede dag hier eindigden in Rome vast muurvast in het kantoorgebouw de binnenstad. Het governo Italiano weet wat te doen en ook de lokale autoriteiten weten welke de problemen zijn. Carlotta Sami van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. U bent gisteren in het vluchtelingencentrum geweest. Wat dacht u van de situatie? Het is een probleem dat niet een emergentie is. Het is een structuurlijk. Er is waarschijnlijk de economische De Italiaanse regering en ook de lokale overheid die kennen natuurlijk wel de problemen die er Spelen weten. Ook dat we inmiddels met een structureel probleem te maken hebben van oorlogen in Afrika, de oorlog in Syrië... die de komende tijd nog meer vluchtelingen... zal opleveren hier in Italië. Italië zit gewoon in de eerste lijn... van landen waar mensen aankomen. Nogmaals, de Italiaanse overheid kent de problemen... maar ze hebben eigenlijk gewoon geen middelen... om de problemen aan te pakken. Per Inmiddels deed het gemeentebestuur van Rome... een oproep aan de Europese Unie... om de stad te hulp te komen... Binnen de stadsmuren zouden 20.000 immigranten leven. Waarvoor de stad eigenlijk geen oplossing heeft. U hoort een verslag van de correspondent Rob Zoutberg. Verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met inmiddels uh, iets meer dan 50 kilometer file, verdeeld over 18 files. Gaat nog altijd uh, heel normaal tot nu toe. Wel is er een aanrijding gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat dus een knooppunt Watergraasmeer en knooppunt Amstel 3 kilometer file. En daar zijn twee rijstroken dicht. Mark Robin Visser is in Utrecht en daar komt straks ook minister Opstelten van Veiligheid naartoe. Hij spreekt over toenemende geweld tegen treinpersoneel. Coldplay, speed of sound. De opstelte van Veiligheid komt vandaag naar Utrecht om te praten met treinpersoneel over het toenemend geweld. Maar Robin Visser, ook in Utrecht op Utrecht centraal. Maar Robin, wat verwachten ze van de minister? Ja, wat verwachten ze van de minister? In de eerste instantie uh, denk ik, en dat hebben we vanmorgen ook even gehoord, een steunbetuiging. Uh, de, ja. de, ik denk ook dat dat het belangrijkste doel is van opstelt om te laten zien dat hij er is. Maar dat we niet zo veel He, ja, maar inderdaad, de vraag is natuurlijk, wat kopen we daarvoor? En zou hij ook nog iets in zijn binnenzak hebben? Nou, ik, ik, denk, ik denk het van niet, maar dat weten we natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, als je op visite gaat ergens, neem je toch ook vaak een cadeautje mee? Ik weet niet hoe meneer Berghuis daarover denkt, van FNV Spoor. Denkt u dat hij nog uh, met iets komt, met een mooie strik erom? Mm, um, nou, ik hoop het wel. Uh, ik ben een optimistisch mens, dus uh, ik verwacht dat uh, naast de, de, de verbale taal... die meneer opstelt, uh, goed kan bezigen... Dat hij ook nog wat inhoudelijke dingen zegt over wat er zou moeten gebeuren. Wat, wat zou u graag willen horen namens het personeel? Want daar gaat het tenslotte vandaag over. Nou, ja, goed, U heeft al een paar keer gememoreerd dat uh, NS 100 miljoen per jaar uitgeeft. Dat is een fors bedrag. Ja, aan sociale veiligheid. Precies, aan sociale veiligheid. Wat, wat, wat is dat allemaal? Waar gaat dat geld ja, heen? Dat zijn 600 mensen die uh, in de veiligheid en servicediensten zitten. Uh, aan uh, camera's, aan uh, ja, zeg maar alle zaken met betrekking tot uh, geweldsmiddelen, uh, opleiding. Uh, dus dat zijn toch wel. Uh, dat zijn forse bedragen. 100 miljoen euro per jaar. En dat zit ook allemaal in die treinkaartjes. Die die wij moeten betalen. Ja, ja, zeker. Veiligheid kost wat. Maar ook de reiziger wil op de eerste plaats veiligheid. En, uh, en dat moet je dan ook garanderen als bedrijf. Dat betekent ook dat het bedrijf niet achterover moet leunen. En denken van ja we geven 100 miljoen uit en dan is het goed. Want we houden ze als vakbonden ook wel heel alert. Bijvoorbeeld als het gaat om gezaghebbende kleding... van de veiligheidsmedewerkers bij NS. En uh, daar moet ook NS wel wat aan doen. Over gezaghebbende kleding gesproken. De politie, de politieposten op de grote stations sluiten. Nou, dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Want veiligheid is natuurlijk ook integraal hè? in de keten. Als er een één gedeelte wegvalt... dan, dan sta je met, je met je handen in het haar zeg maar, als het gaat om uh, uh, veiligheid. En uh, wat mij betreft zou... Uh, ...opstelten we vandaag wel iets moeten zeggen over... ...dat op alle knooppuntstations... Uh, uh, ...dat daar gewoon een, een permanente 24 uur uh, politiepost moet komen. Want spoor, spooragenten uit het verleden is ook wel gebleken... ...die, die praten in het spoor, die, die schien de raddraaiers... Die, ...die kennen de conducteurs en de machinisten en de servicemedewerkers. ...dus die, die ademen in het spoor en als ze dat niet meer kunnen... ...als er dat niet meer gebeurt, ja, dan valt er een onderdeel weg. Maar meneer Berghuis, u weet ook dat de minister uh, ontkent... ...dat de politie minder aandacht heeft hè, voor het openbaar vervoer... Ja, het nou, klimaat is toch een beetje boe vervangen uh, op de snelwegen. Uh, Klaarblijkelijk uh, heeft dat ook nog effect... Maar uh, ja, de preventieve taak, uh, handhaving, dat is natuurlijk een belangrijke taak voor, uh, voor, uh, voor de politie. En juist op die stations, zeker hier dit station, uh, een megastation waar honderden duizenden reizigers per dag, is gewoon een, een grote stad. En als je daar geen spoorwegpolitie meer hebt, ja, dan sta je, sta je inderdaad met lege handen. Ja, hier op Utrecht Centraal is inmiddels het politie-, de politiepost gesloten. Ja, nou, dat vinden de mensen erg en uh, het wordt dan nu een gegeven. Maar hoe hard is dat punt voor u? Dat die posten terugkomen of blijven? Wat ons heeft een hard uh, punt. En, en uiteindelijk ook voor de NS. Die zullen het met iets andere woorden zeggen. Maar die zien ook wel, en dat hebben we ook in die brief uh, verteld. Dat, uh, dat dat wel een gebrek is. En, uh, en zeker op de grotere stations. Waar uh, ja, honderdduizenden reizigers komen. Daar, daar, daar is het echt nodig. Het is echt nodig. Wanneer is wat u betreft uh, het bezoek van de minister geslaagd? Nou, als hij 100% steun geeft aan het OV-personeel... Dat, dat hij echt maatregelen met ons wil bespreken. Dat, dat, dat kan vanmiddag natuurlijk, maar ja, het uitrollen ervan dat, dat zal, moet er allemaal nog blijken. Maar absoluut het punt dat er de spoorwegagenten terug op de grotere stations komen... op de knooppuntstations. En daar hebben ze ook zelf behoefte aan. U gaat daar echt een punt van maken, van die politieposten? Daar gaan we echt een punt van maken, ja. Ja. Nou, Ik kijk nog eventjes achter mij, meneer Berghuis. Hier ergens was vroeger uh, die politiepost. En wat u betreft komt hij dus weer terug? Ja, niet alleen de politiepost, maar ook ophoudkamers... waar je dus raddraaiers even, even kan laten afkoelen. En als, ja, die zijn er gewoon nu niet. En nu loop je dus gewoon met een raddraaier. En dat is heel irritant. Er moeten weer ophoudkamers op de stations komen. Wat, in wat voor tijd leven wij eigenlijk? Ja, nee, goed, in die zin is het wel raar om, om dat mee te maken... dat je met een raddraaier en een handboei... en uh, dat hij agressief wordt. En, uh, maar goed, iemand moet toch even afkoelen. En uh, dat is, in zo'n kamer is dat wel, uh, wel, wel, wel te doen. Nou, ik laat u ook even afkoelen, dank u wel. Ik voel zelf ook eventjes af met een kopje koffie. En we gaan straks spreken met een conducteur die eh, toch wel erg regelmatig ook met geweld te maken heeft. Tot straks. En 100 miljoen, Mark Robin. Wat kun je met 100, 100 miljoen. miljoen doen? Wat zou u daarmee willen doen? De ja. trein kwam weer te laat. <laughs> Mark <Robin laughs> op Utrecht Centraal. U hoort hem straks weer. Belastingen. Leuker kunnen ze niet maken. Wel makkelijker vinden de gemeentes. Zij willen meer belasting zelf gaan innen. Straks een discussie.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 Half acht nu, het NOS-journaal. Hier is Dorot De voorbereidingen voor de vredesconferentie over Syrië verlopen tumultueus. VN-chef Ban Ki-moon heeft Iran uitgenodigd om woensdag in Zwitserland mee te praten. Maar de Syrische Nationale Coalitie is tegen en dreigt nu weg te blijven. coalitie strijdt tegen Assad en Iran steunt de president.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 In het zuidoosten van Frankrijk is door noodweer zeker één doden gevallen. Een man van 73 verdronken in zijn kelder. En een opvarende van een boot wordt nog vermist. Het is in het zuiden van Frankrijk extreem slecht weer. Het hoogst er al dagen en daardoor zijn rivieren overstroomd. En skiers en snowboarders die buiten de piste een ongeluk krijgen... zijn lang niet altijd verzekerd. Sommige verzekeraars keren alleen uit als er ter plekke een gids- of skileraar is... heeft het Verbond van Verzekeraars gezegd gisteren in Caro's brandpunt. De behandeling in het ziekenhuis is vaak wel gedekt... maar dat geldt niet voor een gipsvlucht of een traumahelikopter. En dat zijn de hoofdpunten. De weerbericht van Weerplaza, Marco Verhoef, hallo. Goedemorgen. Ja, we hebben een beetje vlees nog vis vandaag, want het is, uh, het is heel rustig weer. Er staat amper wind, uh, vrij veel bewolking, lokaal misschien heel even wat zonneschijn, maar ik durf daar mijn hand toch echt niet voor in het vuur te steken. En dan valt er heel lokaal ook nog eens een keer af en toe wat regen of motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar je zult het maar net treffen en dat je op de fiets naar het werk of naar school moet. En ja, dan kun je lokaal toch een klein beetje nat worden. Die regenzone, of die plekken waar dan nu wat regen valt, ligt vooral over een strook over het midden van het land. En dan helemaal vanaf de Wadden tot aan Brabant, Brabant. En ja, daar kun je dus af en toe een beetje nat worden. Het is niet heel koud vandaag, behalve dan in het noordoosten... want daar is het maar drie graden en staat ook net even wat meer wind. In de rest van het land is het dus rustiger en is het vijf tot zeven graden. En houden we die rust de komende dagen? Ja, daar ziet het wel naar uit. Het lijkt erop dat het wel ietsjes kouder wordt, ook op andere plaatsen. Het hebben we dinsdag en woensdag temperaturen tussen de 3 en 6 graden. Het is maar een fractieverschil, maar toch. De dinsdag verloopt waarschijnlijk wel droog, net als de woensdag. Met woensdag eerst een klein beetje zon, later van het zuidwest uit weer meer bewolking. En dan gaat er ook weer wat regen vallen. Dankjewel. Verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met inmiddels 29 files, een kleine 100 kilometer bij elkaar. Nog altijd heel normaal voor een maandagochtend. Niet te gek veel bijzonderheden, behalve dan op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij de afrit Everdingen, 5 kilometer file. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt Amstel, 3 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Tijd voor de politiek. In Den Haag draaide het vorige week om de bevende Groningse grond door aardgaswinning. Wat zal het deze week worden? Joost Willings. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het uh, nog langer over aardgas, denk je? Misschien wel, hè? Ja, het, het, het zal denk ik niet meer de rode draad zijn van de week... maar ja, ik acht de kans toch wel, wel zeer groot... dat er deze week nog een, een groot debat komt... over het besluit van het kabinet om minder gas te gaan winnen in Groningen. En het zal naast een debat zijn over het besluit zelf natuurlijk ook een slag worden om de, de Groningse kiezer. Uh, ja, Want de gemeenteraadsverkiezingen in, in maart uh, die staan voor de deur. Dus kortom, het wordt ook een beetje een verkiezingsdebat. Ja, over die verkiezingen zo nog even door, Joost. Maar eerst even over die 1,2 miljard euro. Um, ja, het kabinet doet daar wat laconiek over. Het slaat toch een gat, gaatje in de begroting. Is dat die, die, die rustige houding normaal? Ja. Ja, in zekere zin wel. Kijk, ze hadden natuurlijk ook vrijdag kunnen zeggen... van het slaat een gat in de begroting van ongeveer een miljard euro... en we denken daar het geld vandaan te halen. Dat hebben ze niet gedaan. En dat is in ieder geval wel normaal. Kijk, het voorjaar is het moment waarop ieder kabinet kijkt van, nou, dit is de begroting van het jaar. Uh, maar hoe staat het ervoor? Uh, zijn er meevallers? Zijn er tegenvallers? En dan maak je de balans op. En als je geld over hebt, dan ga je het verdelen. En heb je geld tekort, dan ga je dat geld vinden. Nou, dat gaan ze dit jaar ook weer doen. Dan is dit natuurlijk wel een forse mee meevaller, of tegenvaller, ja. moet ik zeggen. En uh, ja, maar ze hopen denk ik toch een beetje op wat meevallertjes. En, uh, maar goed, inmiddels, wat je wel merkt, is dat geen partij hardop durft te zeggen... van, we denken het geld ongeveer daar te gaan zoeken... Uh, want ja, dan zijn we weer terug bij die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, zeggen waarop je wil bezuinigen is niet heel erg uh, populair. Terwijl het bedrag een paar maanden later dus lager kan uitvallen. Wat je wel zal gaan zien is dat de komende tijd in de campagne dat partijen dingen gaan uitsluiten. Ik hoorde bijvoorbeeld Partij van de Arbeid-voorzitter Hans Peckman zaterdag zeggen: Van de Partij van de Arbeid wil niet meer dat er bezuinigd wordt op sociale zekerheid. Dus ze zullen we wel allemaal zeggen waar er niet op bezuinigd moet worden, waarop wel. Ik vrees dat we daar nog wel een tijdje op moeten wachten. Ja, dat horen dus na die verkiezingen. De, de campagne is voor sommige partijen al begonnen. Voor de PvdA, die noemde je net. Waarom zo vroeg? Ja, de Partij van de Arbeid... Ja, gelooft eigenlijk is een partij, er zijn natuurlijk meer partijen die geloven... dat je permanent campagne moet voeren. Diederik Samson is eigenlijk wel iedere week ergens op straat te vinden omdat je natuurlijk gewoon altijd moet blijven uitleggen waarom je wat doet... En, en waarom dat in jouw ogen de beste oplossing is. En als je regeert is het vaak het, het hoogst haalbaar... omdat je met compromissen werkt. Maar de partij wil net als in, in, bij de Tweede kamerverkiezingen in 2012... Eh, anderhalf miljoen contacten met kiezers, kortom gesprekjes... Ja, daar ben je wel even mee bezig. Dat do doet do do Diederik Samson ook niet zijn eentje. Daar wordt hij wel bij geholpen door vele partijgenoten. Maar ja, uiteindelijk is gezien worden door kiezers heel erg belangrijk. Dat wordt gewaardeerd. En uh, uiteindelijk draait het bij gemeenteraadsverkiezingen... erom niet zozeer wie is de populairste... maar vooral wie krijgt zijn kiezers naar de stembus... Nou ja, En dan is een persoonlijk gesprek helpt. En vandaar dat Diederik Samson zaterdag ook zei... van: deze verkiezingen zijn heel erg belangrijk... want de gemeentes krijgen er heel veel taken bij... van de overheid op het terrein van zorg en werk. En dan is het in zijn ogen belangrijk dat mensen gaan stemmen... en dan kiest hij natuurlijk voor de Partij van de Arbeid. Ja, maar goed, gezien worden is belangrijk... maar de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk ook... het beleid gevoerd de laatste tijd. Het zal niet dat makkelijk niet... zijn die Nee. nee. <laughs> Gaat dat niet heel erg tegen ze werken, denk je? Ja... Kijk, de ervaring van, van de, de, de Partij van de Arbeid is dat als je de straat op gaat... en, en je, je zit in het bezuinigingskabinet... dat de eerste paar minuten van zo'n gesprek niet, niet, vaak niet zo aangenaam zijn. Nee. Maar, dat, maar dat het je wel lukt als je gewoon de rust neemt en de tijd neemt... om mensen uit te leggen waarom je wat doet. En dan, dan zie je dat je wel tot een echt gesprek komt. En dat is natuurlijk wat ze willen, want dan proberen ze het beeld uh, te kantelen. En dan nou, eindigen sommige gesprekken nog wel als dat mensen begripvol zijn... of zeggen, nou, dan ga ik toch nog op jullie stemmen... Maar goed, de Partij van de Arbeid staat er ook niet zo heel erg goed voor in de peilingen. Um, verschil vind ik trouwens wel groot bij Maurice de Hond op 14 en bij de politieke barometer bijvoorbeeld 18. Nou ja, ze hebben er nu 38 in de Tweede Kamer. Dan denk je dat wordt een gigantische afstraffing in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Want uiteindelijk moet je het vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen uitslag van vier jaar geleden. En toen stond de Partij van de Arbeid op ruim 20 zetels in de peilingen. Kortom, er is nog een gat, maar het is nog wel een gat dat ze goed kunnen maken. Joost Vullings in Den Haag over de politieke week. En het gaat nu vooral over de campagne. Het is tien minuten over half acht. De sport met Gio Lippens. Goedemorgen Gio, wij kennen elkaar nog niet. Jij was vier maanden op wereldreis, begrijp ik. Ja, dat klopt. Nou, drie maanden. Niet, uh, niet overdrijven, maandje oh. minder. Maar uh, drie maanden is ook meer dan genoeg. <laughs> heb je het wel fijn gehad, Gio? Ja, ik heb het heel fijn gehad. En, uh, we hebben zomer gehad in het zuidelijke halfrond, Dus dat betreft komen we hier weer op de meest deprimerende dag van het jaar weer terug. Ja, wat een timing. Ja, dat is toch wel weer wat anders. Je hebt gewacht tot ze weer gingen voetballen natuurlijk. Nou, eerste voetbalweekend weer achter de rug. Goed begonnen voor Ajax. Ja, zijn de verhoudingen een beetje, een beetje duidelijk aan het worden? Ja, behoorlijk duidelijk. Als je kijkt uh, met name naar de tegenstander van Ajax... dat was natuurlijk de topper van het uh, afgelopen weekend... Ajax tegen PSV. Ja, PSV heeft zichzelf nu toch echt wel definitief uitgeschakeld uh, voor die titel. Filip Cocu, de trainer, die zei het gisteren na afloop ook... dat hij er eigenlijk al helemaal geen rekening meer mee had gehouden. En dat het nu toch wel duidelijk was. Hè, 14 punten achterstand op uh, de koplopers. En Ajax ja, doet volop mee. Uh, Feyenoord doet ook nog steeds volop mee. Die speelde gisteren een hele goede wedstrijd bij uh, FC Utrecht. Uh, uitblinken, absoluut uh, pellen... Fantastische goal, de mooiste goal van het hele weekend. En uh, vrijdag en zaterdag waren er al overwinningen voor Twente en Vitesse. Dat betekent gewoon dat er echt een top 4 staat. En die vier die gaan het uitmaken. Schaatsen dan. Het was ook het weekend van Michel Mulder. Hè? Ja, hij uh, deed iets wat uh, Erbe Wennemars uh, een flink aantal jaren geleden al eens een keer eerder heeft gedaan: twee wereldtitels uh, pakken. Althans zijn tweede wereldtitel op uh, de sprint Meerkamp. En uh, hij deed dat op een hele. ...koele, rustige manier in Nagano. Uh, Marianne Timmer kan zich daar nog uh, alles van herinneren van Nagano. Hè. Dat waren die Olympische Spelen waar ze goud pakken. Timmertje, Timmertje. Timmetje, timmetje, en ja, uh, ja Mulder die, die hield, die hield het hoofd koel. Cool. En dat was toch wel de voornaamste eigenschap waarmee hij uiteindelijk die titel pakte. Hij uh, reed vooral heel sterk op de 500 meters. Verloor weinig op de 1000. En uh, pakte dus voor de tweede achtereen volgende keer de titel. Dat is toch opmerkelijk, hè? want als je bedenkt dat hij nog maar twee keer aan een WK-sprint heeft meegedaan... Dan uh, zegt dat veel over de klasse van Michel Mulder. En het zegt ook veel natuurlijk over Sochi. Want uh, over kleine drie weken is het zover. En uh, hij is in ieder geval een van de mensen waarmee rekening gaat uh, worden gehouden. Ja. Uh, dat is ook prettig dat uh, Jorien Temors zo goed presteerde. Op het EK Short Track deed ze dat. Daar moeten we nog een beetje aan wennen. Dat we het ook goed doen in de Short Track. Maar wat zij deed, dat was wel heel bijzonder toch? Ja, was knap. Ze had zich trouwens al, dat weten we allemaal, misschien nog wel geplaatst voor de lange baan, voor de 1500 meter in Sochi, voor de ploegachtervolging in Sochi op de lange baan. En ja, we weten dat ze fantastisch kan short trekken. Alleen die Europese titel op die vierkant, die had ze nog nooit gepakt. En nu lukt dat dan in één keer. Dat geeft ook aan hoe goed ze in vorm is. Daarnaast pakte ze ook nog eens een keer goud met de estafette, met de ploegachtervolging. En ja, dat geeft gewoon aan dat Termors absoluut in vorm is. Meer zorgen hebben we over Sinky Knecht. Toch ook een beetje de motor achter uh, de Nederlandse short -track ploeg bij de mannen. Want die werd gisteren gedisqualificeerd. Uh, nadat hij uh, nogal uh, ja, opmerkelijk met twee middenvingers de hoogte in. En een schaatsen naar voren finishde na de uh, achtervolging. Waar, uh, waar hij tweede werd achter de uh, Russen. En uh, hij was daar zo kwaad over dat hij uh, ja, gefrustreerd dat gebaar maakte. Hij werd gedisqualificeerd. Dat gebeurde na een paar uur. Want hij had ook al brons gewonnen op een individueel nummer, maar dat is hij kwijtgeraakt. Maar waar nog even grote zorgen over waren... was of hij wel in Sochi mee mocht doen. Want een rode kaart zou ook wel eens kunnen betekenen... dat hij in Sochi niet mee mag doen. Maar dat blijkt van de baan te zijn. Dus uh, wat dat betreft mag hij nog uh, opgelucht ademhalen. Maar ja. gaat dat wel goed met hem? Want hij is ook nog in huilen uitgebarsten, begrijp ik. Ja, hij, hij was zo kwaad, hij was zo geëmotioneerd. En hij was boos op zijn ploeggenoten die weer kwaad waren op hem. Omdat het onterecht was dat hij kwaad was op hun. En uh, ja, hij was echt eventjes de weg kwijt uh, na afloop van uh, dat toernooi. Maar goed, het is de teleurstelling, daar moet hij ook mee leren omgaan. Dankjewel, Gio Lippens. Verkeersinformatie naar de ANWB John Bakker. Het gaat mis op de A15. Ja, niet alleen op de A15. Er gebeuren wel meer ongelukken. Maar op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum loopt het vast bij Tiel. Daar staat 6 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Badmen. Daar staat 7 kilometer file. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. Een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen... zorgt daarvoor 8 kilometer... De rechterruistook is afgesloten. Op de ring van Amsterdam, de A10, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Dat zorgt tussen Zeeburg en knooppunt Amstel voor 5 kilometer file. De rijstrook is afgesloten. En dan nog een aanrijding op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij Berg. Daar staat 3 kilometer. De linkerruistook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Kwart voor acht, een lokale belasting die gemeenten zelf kunnen heffen en naar eigen inzicht besteden. Dat wil de Vereniging Nederlandse Gemeenten, voorzitter Annemarie Jorritsma. Wil je een heel mooi voorzieningen niveau, dan betaal je als burger in die gemeente ook meer geld. En wil je het heel sober en klein hebben, dan is je belasting wat lager. En nu is daar totaal geen relatie tussen. Dat is toch niet goed. En dat is de reden waarom wij zeggen, dat moet je wel gaan doen... Uh, dan wordt het ook duidelijker uh, uh, uh, wat een gemeente biedt. Nou, maar eens horen hoe dat voorstel valt in de grootste gemeente van Amsterdam. In Amsterdam, de grootste gemeente van het land natuurlijk, Amsterdam. Lijsttrekker Rutger Grootwassing van GroenLinks. En Erik van den Burg van de VVD, lijsttrekker en ook de wethouder van die partij in Amsterdam. Heren, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Meneer Grootwassing, om bij u te beginnen. Laat u het servies heel. Ja hoor, goed. ik vind het... Uh, <laughs> Hoe, wat ik, vindt u ervan? Ik vind het wel een goed plan van mevrouw Joritsma. Uh, kijk, wat belangrijk is om te zeggen... is dat het niet gaat om meer belasting... maar om verschuiving van een belasting. Ja. En we zien dat dit kabinet... Uh, allerlei zaken over de schutting van de gemeente gooit. Ik vind het Steeds niet... meer taken? Ja, met, met veel minder budget. Ik vind het helemaal niet gek dat we er eens over nadenken hoe je als lokale overheid inderdaad door meer belasting ook meer kunt sturen en uh, meer zelf kunt bepalen. Maar wat, maar wat nou is het verschil doen. dan als je uh, zelf die belasting ophaalt bij de eigen burgers of dat je het geld van de overheid krijgt, de centrale overheid? Krijgt? Nou, de centrale overheid heeft ook vaak een centrale aanpak. En we zien natuurlijk toch in Nederland dat heel veel steden hele verschillende problematiek hebben of vraagstukken hebben. En ik vind het niet gek dat je daar ook verschillende oplossingen voor kiest. En ik vind dat je hiermee ook het lokale bestuur versterkt en dat er zelfs zou je kunnen zeggen voor mensen meer te kiezen valt. Ik hoorde net mevrouw Joritsma zeggen uh, dat het voorzieningenniveau uh, kan anders zijn. Ik zou vanuit mijn achtergrond willen zeggen... als we meer zouden willen investeren in bijvoorbeeld armoedebestrijding... in zorg of in werk... dan zou dat mooi zijn dat je er als lokale, lokaal bestuur voor kan kiezen. En dat er dus een relatie zit met hetgeen mensen betalen... vind ik een hele logische. Klinkt een beetje als decentralisatie, meneer Van den Burg van de VVD. Bent u ook voorstander? Nee, ik ben geen voorstander. De gemeenten kennen al heel veel belastingen. We hebben de reclamebelasting, we hebben de toeristenbelasting... de hondenbelasting, niet te vergeten de onnoemende zaakbelasting... Dus burgers in Nederland betalen al heel veel belastingen aan de gemeente. En wat je merkt in de discussie die gemeentelijke politici voeren... is dat ze zeggen, er komen nu meer taken aan. Er komen nu bezuinigingen aan. Als we dingen in stand willen houden of als we dingen meer willen doen, ja dan hebben we die belasting nodig. Dat betekent dus in de praktijk dan dat de belastingen omhoog zullen gaan voor de gemiddelde Nederlander. En dat moet je niet willen. Volgens mij moet de gemeente gewoon snijden in eigen vlees, zorgen voor minder bureaucratie, zorgen voor, uh, voor minder ambtenaren, minder overheid. En daarmee geld creëren wat ze kunnen inzetten. Of het nu is voor armoedebeleid of voor het stimuleren van de economie. En niet kiezen voor de makkelijke weg van geef ons maar meer belastingmogelijkheden. Ja, kijk, het gaat natuurlijk echt niet om meer belasting. Hè. Ik denk dat het toch... Het is wat mij betreft... Ook ook een discussie die we los van die decentralisaties moeten voeren. Uh, uh, uh, je ziet dat in Nederland, ook in vergelijking met andere Europese landen... Die, die belastingruimte voor gemeenten heel laag is. Ik vind het wel de moeite waard om daarnaar te kijken. En wat ik al, waar ik al mee begon, het moet niet leiden tot meer belasting. Want tegelijkertijd moet het dan dus ook betekenen... dat er aan de Rijkskant minder belasting ja, Maar meneer Goet-Wassing, hoe hou je dat dan in toom? Uh, dat er niet meer belasting wordt geheven? Ik heb wel uh, nou, armoedzaaiere dat... gemeenten, dus die willen wel graag wat meer krijgen. Ja, maar kijk, de, de belastingdruk is gewoon iets wat we kunnen meten. Hè? Dus daar zit volgens mij niet, uh, niet de vraag. Kijk, ik, ik, ik vraag me ook nog wel af. Uh, uh, maar dit is gewoon een vraag aan Erik van den Burg. Sprak mevrouw Jorrit maar dan niet namens het VNG-bestuur... waar u uh, volgens mij in zit. Maar dat is misschien zo dadelijk. Nee, kijk, ik, waar het om gaat is... Ik denk dat, wat ik al zei... Uh, voor een stad als Amsterdam gelden echt andere uitdagingen... dan voor uh, extra Stradeel, om maar even te noemen. En dat je daar dus uh, ook anders mee omgaat, dat vind ik helemaal geen probleem. Ik vind het ook helemaal niet erg als er verschil zou ontstaan in gemeenten. Ja, meneer Van den Burgen, uw eigen partijgenoot, mevrouw Jorritma... heeft ook gezegd, de belastingen hoeven niet omhoog. Het gaat om een andere verdeling. Ja, mevrouw Jorisma, sprak daar als voorzitter van de VNG. En ik denk inderdaad dat de meeste gemeentelijke politici... voor het verhogen van de mogelijkheid zijn... het vergroten van de mogelijkheid zijn om meer belastingen te heffen. Ik ben dat niet met hen eens... Um, wat je ziet is, als je politici de kans geeft om uh, belastingen te verhogen... dat ze het zeker niet zullen laten. En ik vind dat je die mogelijkheden zoveel mogelijk moet beperken. Je moet ervoor zorgen dat mensen echt de tering aan de neering zetten. En dat doe je niet door mensen de ruimte te geven... om de belastingen te kunnen verhogen of meer belastingen te kunnen heffen. Maar en u vrees ik... dan dus, meneer, meneer Van der Beuren, u vrees dan uitwassen... dat de ene gemeente veel meer gaat heffen dan de andere? Absoluut. Uh, en bovendien, er wordt dan steeds aan gekoppeld... van ja, dan moet het landelijk, zouden dan de belastingen omlaag moeten... Nou, we zien daar eerder nu een tegengestelde beweging. En ik denk ook niet dat het voorlopig voor de hand ligt dat men zegt, we hebben minder geld nodig in Den Haag. We moeten daar nog steeds ook de boel op orde brengen. We hebben daar nog steeds ook te maken met een begrotingstekort. Dus voorlopig is dat niet aan de orde. Dus om te u zeggen van rug... we gaan heel veel geld eh, overhevelen. Eh, maar of... kijk, die tegengestelde beweging die wordt volgens mij door uw partijgenoten samen met de Partij van de Arbeid bewerkstelligd. Dus dat vind ik nou niet echt het meest valide argument. Dan moeten u echt uw collega's bellen. Waar het volgens mij om gaat, en u schiet ook weer automatisch in de reflex dat het meer. Is. Uh, en volgens mij gaat het daar helemaal niet om. Het gaat echt om het verschuiven. Ik zou het als GroenLinks natuurlijk heel goed vinden als wij bijvoorbeeld in Amsterdam uh, vervuiling meer zouden kunnen bepalen. Als de, de vervuiler betaalt, zou ik een prima principe vinden waarlangs wij uh, uh, uh, iets met die belastingen kunnen. En het gaat dus echt om, om niet om meer, maar om een andere manier van die belastingheffen en uh, dat we uh, uh, daarmee ook in de stad gedrag of bepaalde ontwikkelingen kunnen sturen... zou ik een hele goede zaak vinden. U Als we... misschien het voorbeeld van Parijs. Daar heb je... Nou, voordat we afdwalen naar Parijs... Laten we terug nee, maar we naar Nederland. Geen ja. tijd, we hebben geen tijd ja. meer. We blijven in Nederland en wij wachten af hoe dit voorstel valt in andere gemeentes. En dan kijken we of dit uh, ooit erdoor komt. Hartelijk dank, Rutger Groot-Wassink ja, van GroenLinks in Amsterdam... en Erik van der Burg van de VVD. Graag gedaan. We gaan naar de gemeente Utrecht en wel naar het centraal station. Daar is Mark Robin Visser. Mark Robin, net kwam het voorbij, de vervuiler betaalt. Nou, dat lijkt ja. mij ook wel wat voor het openbaar vervoer op het spoor. Zeker, nou ja, uh, absoluut. Uh, de vervuiler betaalt. Misschien is dat een principe. Ik zal het eens even aan meneer Van der Velde vragen. Die uh, uh, is al 37 jaar conducteur bij de NS. Dat klopt. De vervuiler betaalt. Spreekt u dat aan? Nou, dat spreekt me wel aan, ja. Ja, daar ben ik wel voor. Ook degenen die de agressie plegen. Nou ja, goed, laat ze maar gewoon uh, voelen wat het gaat kosten. U vertelde me net, ik ga elke dag naar de sportschool om me wat beter en sterker te voelen. Ja. Is dat nodig? Uh, uh, tegenwoordig is dat wel nodig, ja. Je moet er gezond en uh, fysiek en psychisch goed bij lopen. Anders dan ga je het niet meer redden tegenwoordig in de trein. Hoe vaak maakt u nou wat mee, wat niet leuk is? Nou, wat niet leuk is, maak ik gewoon elke week mee. Dus uh, of het nou door de week is of in het weekend. Hè. Vroeger was het alleen in het weekend. Maar door de week is het ook gewoon uh, nu tegenwoordig uh, schering en inslag. Wat was het laatste dat u hebt meegemaakt? Ja, dat was afgelopen week nog gewoon weer ochtends vroeg. Op, op uh, zaterdagmorgen de eerste trein. En dan gewoon weer moeilijk lopen doen. Uh, wietrokend voor je uitlopen. Uh, geen kaartjes hebben. Geen uh, identiteitskaart willen tonen. Uh, ja, gewoon uh, zuigen, irriteren. En, uh, nou ja, en dan begin je ochtends vroeg. En dan heb je het al wel weer gehad voor de hele dag. Hè. Moet je de hele dag nog door. Ja, uh, is u het nog leuk? Het is heel leuk, uh, want uh, ik, ik trek hem op aan degenen die wel uh, gezellig in een trein zitten met hun kleinkinderen en uh, leuke dingen willen doen. Ja. En dat zijn ook de leuke dingen. En daar moet je het dan weer van hebben. Ja. Nou, ik probeer ook mijn best te doen om gezellig te zijn. Ja, dat oh. gaat. <laughs> <laughs> dan praten wij straks ja, verder. Vind u dat goed. goed? Nee, dat is goed. Oké, okay. tot straks uh, mm, na achter hoor. Ja. Nooit last met Marco vissen. Nou ja, al te bezien. Ligt het onderwerp. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. De dreiging van aardbeving in Groningen is veel sterker dan het kabinet vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer heeft gesuggereerd. Dat blijkt uit de onderliggende stukken bij de Kamerbrief, zo schrijft het Financieel Dagblad. Bij ongewijzigd beleid kan de gaswinning de komende tien jaar leiden... tot een beving van 4,8 op de schaal van Richter. Onzekerheid vanwege de gaswinning maakte de Groninger al langer onrustig. Reden voor de Rijksuniversiteit Groningen om daar onderzoek naar te doen. Op de site van Dagblad van het Noorden is het te lezen. Veruit de belangrijkste vraag die de onderzoekers op dit moment bezighoudt... is hoe onrust zich ontwikkelt. Blijven we vreedzame en kleinschalige acties zien... of zet de trend door en gaan we nog een hete winter tegemoet? Om dat beter te begrijpen wordt er de komende weken onderzoek gedaan. Veel Nederlanders rekenen zich ten onrechte rijk... doordat automatische incasso's massaal mislukken. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad. Door de overgang naar het Europese betalingssysteem... met de IBAN-rekeningnummers worden bijvoorbeeld de huur... of de zorgverzekering niet of te laat afgeschreven. Maandelijks mislukken nu 1 miljoen automatische incasso's... meer dan normaal. Soldaten moorden erop los in Juba, is de kop op de voorpagina van Trouw. Daaronder het verslag van de gruwelen die een inwoner van Zuid-Sudanese hoofdstad heeft meegemaakt. Het is een bewaker die vijf weken geleden van zijn werk naar huis liep. Onderweg is hij getuige van een massale slachting door het regeringsleger van een groep buurtgenoten. De VRT deed verslag in de Zuid-Soedanese stad Boor. Het bolwerk van de rebellen dat is heroverd door het regeringsleger. De stad is een spookstad geworden. Verslaggever Rudy Franks is duidelijk van slag. Hij laat weten dat de lijken nog op straat liggen. En ook het plaatselijke ziekenhuis is zwaar getroffen. Wie niet kon vluchten is afgemaakt. Meer daarover ziet u op de site van de VRT.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 Bij een proef met het systeem zijn technische problemen aan het licht gekomen. Bovendien is het ministerie van Infrastructuur... tot nu toe veel te optimistisch over de kosten. En u hoorde het net al van Mark-Robin Visser. Op grote en middelgrote stations moeten politieposten blijven. Dat is nodig om te voorkomen dat geweld tegen treinpersoneel... en reizigers nog verder toeneemt. Die boodschap hebben de vakbonden en de reizigersorganisatie Rover... voor minister Opstelte van Justitie en Veiligheid. Die komt vandaag naar Utrecht. Gooi Nederlanders schrijft daar ook over. Ja, hij brengt een werkbezoek aan de stations van Amsterdam en Utrecht... en volgens de FNV daalt het aantal politieposten op stations... maar de ernst en het aantal meldingen van agressie nemen toe. Dus als het aan de FNV ligt... wordt er nieuw leven in de spoorwegpolitie geblazen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs weten zich geen raad meer... met allerlei wetten en regels in de verschillende landen waar ze doorheen rijden. Bij een overtreding kunnen boetes oplopen tot duizenden euro's. En dat levert uiteraard frustratie op. De woordvoerder van de Evo, de belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven... somt voor de krant Metro de top 5 van grootste problemen op. Grootste ergernis is het tachograaf, het apparaatje... dat de rij- en rusttijden van truckers registreert. Niemand weet hoe het apparaat werkt. Oh, dat is handig. Goed. na acht uur praten we weer bij over de schandalen rond Jimmy Savile. U hoort, weet wel, die presentator van de BBC, zeer populair in de jaren 80 en 90. En de misbruik van hem lijkt maar groter en groter te worden. BBC wist er ook nog van. U hoort daar meer over na acht uur. En dan hebben we het natuurlijk ook over Oekraïne. protest daar afgelopen nacht liep volledig uit de hand. Blijft u luisteren.